er hadden met het NWS-journaal. De politie in Den Haag heeft twee mensen opgepakt... die waren weggerend na een ernstig ongeluk. Hun auto reed afgelopen avond een vrouw en een jongetje aan. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het jongetje raakte ernstig gebond. Na de aanrijding stapten de inzittenden van de auto uit en renden weg. Twee van hen konden na een zoekactie worden gearresteerd. Of er nog meer mensen in de auto zaten, is onduidelijk. De politie zoekt getuigen van de aanrijding en beelden die omstanders ter plekke met hun mobiele telefoon hebben gemaakt. In Wilp tussen Apeldoorn en Deventer zijn tientallen brandweerlieden bezig... met het blussen van een brand bij een afvalverwerker. Die woedt in een berg met afval in een sortierhal. Om wonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden... vanwege de dikke zwarte rook. De verwachting is dat het bluswerk door de harde wind nog wel even gaat duren. De brandweer gebruikt zand om het vuur in de afvalberg te doven. Hoe de brand bij de afvalverwerking in Wilp kon ontstaan is nog onduidelijk. Titelverdediger Patrick Roest gaat na twee afstanden aan de leiding bij de WK Allround schaatsen in Calgary. Sven Kramer staat derde in het algemeen klassement, Douwe de Vries vierde. Bij de vrouwen staat de Japanse titelverdedigster Miho Tagagi eerst in het algemeen klassement... voor Martina Sablikova, Antoinette de Jong en Irene Wüst. Dan van Schippers heeft zilver veroverd op de 60 meter bij de EK Indoor Atletiek in Glasgow. De Poolse Ewa Svoboda won goud. Bij de Mannen behaalde Joris van Gool brons op de 60 meter. Er was ook Nederlands succes op de 400 meter. Lisanne de Witte en Tony van Diepen wonnen allebei brons. Het weer nog. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker. In de loop van de nacht gaat het ook regenen. minimaal liggen rond de 8 graden. Overdag is het bewolkt en regenachtig. Vooral in het midden en noorden valt veel regen. Het is met een graad of 12 wel zacht. Maandag kan het door de stevige zuidwestenwind... behoorlijk onstuimig worden. Dit was het TMS journaal Zin in Zandvoort... Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht bass, bass, drums play in <inhale> bright rhythm Super dik deze dag Alle vrouwen willen dik deze dag We gaan viraal met de klik deze dag Schat, je denkt dat je schijt hebt We zeggen niet zo er bewijs is Ik vind het geil als je lacht Je bakka is meer waard dan de nacht. Wacht. je slapen voor die ochtend, gymnastiek sensie Dan kan je aan? Ik ga het geven in je visie Ik geef de wiepie van je leven, dat is niet. missie at the top, geen competitie alle alcohol op mij, alle drugs op mij, alle vrouwen op mij, ik laat het regenen. Drup, drup, rup, rup, drup, aan het regenen. Alle alcohol op mij, alle drugs op mij, alle vrouwen op mij, ik laat het regenen. Drup, drup, rup, rup, drup, aan het regenen. Duizend euro dat is niks tegenwoordig, Mijn moeder maakt me dood als ze dat hoort. Cash slingert in het rond super slordig, soms wordt het genakt maar jij dat doort. En zo voort. En Soms wordt er gestoken in de doofpot, Soms wordt er gebluft en niks gedaan. En soms heb je problemen door mijn naam. Ik hiddah, de haar de haar low. Mijn mannen zijn op zaaf en jouw mannen zijn op blow. Ik heb het voor elkaar en heb alles op niveau. Dus een rondje namens kraan en een dollo voor je ho. Alle alcohol op mij, alle druk op mij, alle vrouwen op mij. Ik laat het regen. Uel mijn regen, druk, rum, rum, klub, trum, welbe regenen. Alle alkohol om mij. Mijn drip. Uh, in de bus uh, Nu ben ik in de club, en die bakker die gaat huts Ja nu ben ik op je zus. door die hennie in mijn cup uh, je langs de kust, en ik spreek niet eens Spaans Kip baas, ik spreek niet eens Spaans bro uh, Wanneer ik heb gedronken ben ik aso Ik trip hier en trip daar oh Jij betaalt broeken voor die baro oh.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 to be the lady.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 Made me wait Ik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 Just gotta let me try